Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een schip in de buurt van Alfa aan de Rijn... is tegen een spoorbrug over de rivier De Gouwen geknald... en klem komen te zitten. Volgens ProRail zijn er geen gewonden. Maar de botsing zorgt wel voor problemen. Het kan zijn dat de brug schade heeft opgelopen. Dat kan pas worden onderzocht als dat schip weg is. Voorlopig rijden er daarom geen treinen tussen Alfa en Bodegraven. Op zijn vroegst kan eind van de middag de boel weer worden opgestart. TikTok gaat wereldwijd honderden banen schrappen. De meeste jobs verdwijnen op de afdelingen waar berichten worden gemodereerd. Daarvoor zou TikTok meer kunstmatige intelligentie willen gaan gebruiken. En Rwanda heeft de uitbraak van het superbesmettelijke en dodelijke Marburg-virus onder controle. Dat zegt de Afrikaanse gezondheidsorganisatie. Zero new cases, zero death. It means we are expecting to see Rwanda out of het Marburg-virus is zeldzaam, maar heel erg gevaarlijk. Sinds vorige maand zijn er in Rwanda 13 mensen aan dat virus overleden. En het was een goede avond voor Noorderlichtlovers. Op veel plekken in ons land was er een regenboog aan kleuren te zien. Normaal is dat lastig te zien zonder camera. Maar deze man uit Zwolle kon gisteravond prima zonder. Wat wel bijzonder is, uh, is dat je het ook met het blote oog kon zien. Ja, en toen zag je aan de hemel een hele groene vaas, soms rood. Echt uh, prachtig om te zien. Deze jongen was op pad in Noord-Holland en vond het ook indrukwekkend. Ja, zeker. Nou, op een gegeven moment een beetje roze, groen. En dan kwam ik mensen tegen en die zijn op het dijk gaan kijken. Het was de een pof van een explosie van kleuren. En niet getreurd als jij die explosie van kleuren niet hebt gezien. Experts denken dat we steeds vaker het noordenlicht kunnen spotten vanuit ons land. Het weer nog. In het noorden zijn er vanochtend nog wat buitjes. Later trekken die weg en wordt het overal droog. Er zijn dan ook opklaringen met behoorlijk wat zon. Het wordt vandaag 12 tot max 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze, ZFM. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. En nu even geen rust aan de kust. Dit is ZFM. Girls, girls, girls girls. Well, they made them up in Hollywood Put them into the movies Those lovely photographic <laughs> splendors In and out of magazines This World of Beauty Queen on that snowboat to China And let's go in Japan Gonna to like the curtain Top of the world is swinging Don't sit, do your dance Yeah, and eat those pretty girls. Ooh. Ooh. Ooh. girls Girls, girls, girls Girls, girls, girls Girls, girls, girls, girls en dat zijn wij. Dat ging over ons, dat plaatje. Ja. Nou, girls, en girls, girls. En, en, en daaraan vooraf was het waarachtig even rustig. Ja, ja heel de even. Hè? Even rustig staan. De, de, de computer ja. pakte het niet helemaal lekker over. Maar dat geeft niet. Ik blijf gewoon net zo lang open de kop. Dat doet hij je doet. Goedemorgen, oh, beste luisteraars. Goedemorgen. Goedemorgen. Daar zijn we weer. Ja, heerlijk. En, en luisteraars en kijkers hebben wij net samen zitten praten. Want uh, er wordt ook goed naar de webcam gekeken. We gaan even zwaaien. Yeah. Welkom. Hey, welkom in ons programma. Drie uur lang weer vandaag. Yes. Vanaf deze keer of vanaf de vorige keer? Altijd natuurlijk, ja. hè? Drie ja. uur, die houden ja. we er gewoon lekker in. En, dat en we vliegt vliegt komen ook weer. Voorbij. Ja, dan we krijg weer tijd tekort. Misschien moeten we maar een dagprogramma gaan maken. <laughs> hè? <laughs> idee. Oh, oh, oh, oh, Ja. Hoe gaat het met jullie uh, meisjes? Fris en fruitig zit ik hier. Heerlijk. Hè? Jullie ook. Goed te horen. Ja, we, we hebben er weer zin in. Ja, zin okay. aan. Ja, dat horen we graag. Nou, we hebben weer een, een over- en overvol programma. Dus ik hoop dat het weer allemaal gaat lukken. Of, nou ja, vorige, jaar, vorige keer lukte het natuurlijk weer niet. Nee, nee. Om alles kwijt te kunnen. Um, we gaan in ieder geval luisteren naar de uh, Zandvoortse nieuwtjes. Die uh, heeft BEP meegenomen. Yes. En Beb gaat ons straks ook vertellen wat we kunnen verwachten van de weersomstandigheden. Yes. Dan hebben we natuurlijk Hannie. Uh, die heeft een cultuuragenda meegenomen. Ja. Dus ja. let goed op. Dan weten jullie wat er allemaal in de buurt gebeurt. Ja. En ik geloof kun derde je kijken. uur of zo. hè? Uh, ja. ja, ik dacht het wel. Ja. Dacht het wel. Nou, jij, jij hebt het uitgebreid. Derde niet uur. Dus eh. mensen kunnen ja, vast uh, ja. een kladblokje klaarleggen. Ja. Mm -hmm. Nou, Dan hebben we uh, leuke gasten in ons programma. Ja. Uh, Sandra van Nieuwhuizen. Nieuwland. Nieuwland, sorry. Ja. Nieuwenhuizen, kom ik naar nou bij oh, nou, ja. Sandra van Nieuwland, die komt uh, in het tweede uur rond de klok van half twaalf. Gaan we even met haar praten, want uh, zij komt binnenkort in de buurt optreden... en daar wil ze wat over vertellen. Ja. Dat vinden we natuurlijk superleuk. En het derde uur ontvangen we niemand minder dan Tamir Chasson met uh, Niels Stapelberg... En Tamir Chanson, dat is de oprichter van de Fat Lady, een uh, opera gezelschap dat hier in de buurt vaak optreedt en die daar speciaal is om uh, jonge um, vissen uit de vijver te, te of jonge, jonge talenten uit de vijver te vissen en die een uh, podium te geven. Nou. Ik ben een paar keer geweest door de afgelopen jaren heen. Mm -hmm. Je weet echt niet wat je meemaakt. Jij bent ook ja, geweest, hè, bij een masterclass. Keer. Dat was ja, heel indrukwekkend. Ja, maar ze ja. spelen ook, geloof ik, niet echt op een podium. Maar ze gebruiken de hele locatie altijd ja, bij voorstellingen. Ja, ja, precies. publiek ja, om, om hen heen. Ja, ja, dat ja is echt, echt een, een aanrader. En daar gaan we straks uh, rond de klok van half één van alles over horen. Uh, wanneer en hoe en waar. En uh, zij komen dus met z'n tweeën. Nou, dan... Uh, Tussendoor zitten we natuurlijk veel te kletsen, veel te doen. Uh, we hebben de liedjes van de sidekick. Ieder van ja. ons heeft een favoriete liedje uitgekozen. Dat ja. kan ook tussendoor gedraaid worden. Dus ah. ik zou zeggen, laten we eerst even een plaatje draaien... en dan gaan we uh, schakelen naar uh, nieuwsreporter uh, Beb. Onze <laughs> razende reporter die weer alle straten langs is geweest... door Zandvoort op zoek mm -hmm. naar nieuws. Ja. We gaan eerst even luisteren... naar Ed Sheeran... met Thinking Out Loud. En I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember... the taste of my love? Will your eyes still smile... from your cheeks? Darling, I... will... Be loving you till we're seventy, and baby my heart could still fall as hard at twenty-three, and I'm thinking about Je veux vais...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 Baby, you're Out loud. Nou, dat was een heel rustig begin. He, niet nou, voor ons, maar het was een rustig begin. Heel gezellig. Ja, waar mensen ja, ook heel rustig we, we van. We worden heel zwoel ervan. Ja. Ja. ja, maar heel even u, u wachten, hoor. Heel ja, even wachten. Wacht, he. wacht, he. he. wacht. We gaan ja. er al in ja. trappen, maar even ja. twee, twee seconden geduld. Want we gaan ja. zo naar de naar Beb, eh. Ja. ja. Ja. <laughs> ah. Regio Nieuws. Ah. I to to anywhere. Maybe we make it. Zal ik wil een chicken en twee mannen. Ik wil een Ik een en Ik wil een nou een chicken en twee Zo. Ik wil Ik Ik hem nog een keer opnieuw doen? Je jingeltje, die viel nou een beetje in het water, hè? Oh. Nou. Ja, waar weinig uh, rugbaarheid aan is gegeven... maar ik dan toch nu maar eventjes aanpak om het er wel aan te geven... dat is dat, uh, dat er in het Zwanenmeer, Zwanenmeer in de Zuidduinen... niet meer gevist mag worden. Dat is 70 jaar gedoogd. De gemeente Zandvoort was beheerder... Uh, de zuidduinen zijn natuurlijk bekend als hondenuitlaatgebied. Er zijn mooie volkstuinen die vorig jaar onder zijn gelopen door de regen en nu maar heel slecht worden beheerd. En in het zwanemeertje konden mensen naar lust en leven vissen. Dat gaf vaak spanningen tussen de hondenuitlaters en de vissers. En dat was niet zozeer omdat ze daar in rust zaten te vissen. Want van vissen word je rustig. Daar wou ik net meteen al op inspringen. Maar omdat er vaak slecht slordig wordt omgegaan met de visbenodigdheden. Met de draden, met, met de dobbers, met de haken. Er worden dingen achtergelaten waar dieren in verstrikt kunnen raken. Vanmorgen heeft een bekende hondenuitlaatster... nog iets op Facebook geplaatst... dat zij zo'n dingetje mee naar huis heeft genomen... en daarna uit haar kleding moest knippen. Dus ga maar na als daar een dier in verstrikt raakt. Het is natuurlijk vervelend... want ook hierbij moeten de goeden dan weer onder de kwade lijden. Maar... Met ingang van deze week is het verboden om in het Zwanemeer te vissen. Het beheer is nu namelijk in handen van Waternet. Sowieso de eigenaar van ons hele natuurgebied. En die, uh, die vinden dit niet goed meer. Het is een natuurgebied in de, na de natuur en vissen, ja, dat gaat niet samen. Ik hoor u roepen, en gaat jacht dan wel samen? Ja, dat ging wel samen. Maar er mag niet meer gevist worden in het Zwanemeer. Dus voor allen, geef het door. Vertel het aan uw kleinkinderen. Vertel het aan vrienden en buren. Vertel het aan onze Poolse medeburen. Die vaak heel gezellig met een plastic tas vol vissen naar huis gingen om te barbecuen. Het mag niet meer. Het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 De sidekick voor onze sidekick. Honey, honey, vertel waarom. We are dit all in the mood for, the mem for a memory. Yeah. Nou, ik vind sowieso Billy Joel natuurlijk fantastisch. Maar Piano Man, eh, ik word er vrolijk van. Ja. Maar ik, eh, ik moet ook altijd denken aan, uh, aan de tijd dat wij een theaterrestaurant hadden in uh, Amsterdam op de Prinsengracht. Daar hebben we 13 jaar gehad. En daar speelden wij uh, rondom een diner een theaterprogramma. Ja. Zongen ook. Er uh, waren drie cabaretjes En er zat een pia pianist bij. En die speelde gedurende de uh, diner gewoon door. Ja. He, dus al waren wij niet bezig. Wij gingen serveren. Hij speelde gewoon door. Ja. En dat gaf het zo'n aparte sfeer. Ja. En dat uh, gaf de mensen ook een soort veiligheidsgevoel. Van ik kan gewoon mijn gesprek aan tafel uh, voeren. Zonder ja. dat andere tafels andere mensen meeluisteren. Ja, ja, en ja. Uh, ja, dat vind ik geweldig. Ook moet ik denken aan vroeger dat ik de Kleinkoestacademie op zaterdagochtend binnenkwam. en je hoorde zo'n pia pianist de balletles begeleiden. Je zag ja, ze zo diagonaal ah, door die ja, zaal dansen. Ja, he? Of je hoorde ergens een, uh, een zangles met een piano. Ik het, het vind piano. gewoon ja, sfeerverhogend. Pianoklop, dus eigenlijk. Heerlijk, klop, ja. is dat de achterliggende reden? Hartstikke mooi. Nou, dat vind ik leuk. Weet je wel dat je via een liedje. iemand ja. toch weer beter leert kennen. He, voor de luisteraars thuis. Ja, voor mezelf ook trouwens. Er zijn toch altijd dingen die je niet weet, genoeg ja. dingen, en die leuk zijn om wel te weten. Um, we gaan nog even een liedje draaien en dan gaan we daarna eens kijken wat onze weerman voor ons in petto heeft. Flutter of Butterfly. Is it to fall in love with someone And the flutter of a butterfly, of a butterfly? So wonderful Could we pause this amber sky So this stone could last for a lifetime Last for a lifetime And we can watch for sunrise From a mountain top, And you can bring me to your favorite coffee shop We can talk about your favorite book Time is in the brook When the sun comes out it must be Because the way you look Let's stay up all night And stargaze by the fire Yet the stars are in your eyes The stars are in your eyes We lose track of time Hey hé, hey, ik heb de verkeerde gepakt. Er staat ook geen titel bij. Dat is hartstikke lastig. Nee, hou nou op, man. Ik moet wat anders hebben. Ik ga net zo lang door totdat ik hem heb. Ja, kan eens zo'n uur duren, maar ik ga door totdat ik hem heb. Ja. Welk is dit dan? Even kijken. Ja, wacht even, wacht even, Beb, wacht even, Beb. ZFM is dit Regio Nieuws. Nee, nee, nee, dit is een weer... Godziemikkie, ja, dit lijkt hier de dik voor elkaar zo. Dan moet, dat moet het deze zijn. Dat moet, wacht even, jongens, wacht Ja? Oh, dan moet ik hem wel open doen. Ja? ZFM Weerbericht. Ja. ja. Die klinkt vertrouwd. Ja, en dan heb ik hier staan. Dit is het weer voor de Randstad. We hebben vanmorgen allemaal kunnen, dat, uh, kunnen zien... dat de dag begon met flinke regen. Uh, maar de zon heeft zich naar voren gedrongen... met flinke ellebogenwerk. En vandaag blijft het op een lokale bui... overal droog. Geregeld schijnt de zon. De temperatuur blijft steken op hooguit 13 graden. En er waait een matige westen tot zuidwestenwind... Morgen blijft het droog en schijnt geregeld de zon. Na een koude nacht met temperaturen rond 3 graden... en dat zal ongetwijfeld in het oosten zijn... op veel plaatsen ook nog wat vorst aan de grond... ja, het begint, dames en heren... loopt de temperatuur overdag op naar een graad of 14. Na wat regen in de nacht naar zondag... is het zondag overdag weer droog en schijnt geregeld de zon. Er waait dan een matig aan zee vrij krachtige noordwestenwind... en het wordt 13 graden... Als we naar de volgende week kijken, dan valt er nog een enkele bui. Maar is het vaag droog en schijnt de zon? Het wordt ook geleidelijk aan dan weer wat zachter. Want maandag is het nog 14, 15 graden. Maar vanaf dinsdag is het een aantal dagen zelfs 18. En ik zie hier 22 graden. Dat is best warm voor de tijd van het jaar. Dus ja, buien, soms een regenbuitje. Maar toch meestal de zon. Kijk naar buiten en ga er lekker op uit. We hebben zat te doen op straat. Het is natuurlijk dit weekend ook. De Artroute. Nou, we worden werkelijk geholpen door de natuur. Uh, vandaag nog een buitje, maar hebben we hopelijk al gehad. En verder hebben we een zonnig weekend. Daar gaan we voor. Dank je wel, dank je wel, Beb, voor dit mooie weerbericht... wat werd verzorgd door, door Rico Schreuder. Schreuder En u kunt het... <laughs> ja, dat u, dat u, dames en heren, niet, Beb, denkt... Beb, Beb, Beb dat moet het allemaal uh, uitzitten ja. vogelen nee, thuis. Hoor. Nee, hoor. <laughs> ik ga gewoon verkeerd de deur uit als het regent. Dan ga ik eruit. <laughs> u kunt dit weerbericht uh, teruglezen via regioweer.wordpress.com. En uh, ja, als dat buiten komt, zet dan lekker dit nummer op. Heerlijk! Zachtjes stikt de regen op mijn zolderraam. Ritme van de eenzaamheid.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 Tel me regen wat ik voel. Maak haar hartje vurig, want ze is zo koel. Vraag beste regen aan de zon hoe of je dat doet. Zachtjes stikt de regen op mijn. Oh, dit is heel stom! Dit is heel stom! Ik zit wat anders in te drukken. Nou, dit wordt echt zo'n dag, hoor. Ik ben echt niet uitgeslapen. Ik... ik... Wat zeg je? De zon is doorgebroken. Dat vertel je nog even het weer. <laughs> ik, ik, heb, ik, heb, ik heb nog maar twaalf uur geslapen. Maar dat is natuurlijk niet genoeg. Ik ga even kijken of ik hem weer terug op kan pakken ergens. zo. Nou, ik ga gewoon in het midden. Zin. Huppakee, deze weer. <laughs> <laughs> wat een schande. Ik druk gewoon Rob de Nijs weg. Oh, als hij vandaag overlijdt, is mijn schuld. ik ik net een musical, hè? Kom, ja. me, vertel me ja. regen wat ik voel. Ja, wat voel je? Maak haar hartje vurig, ja, het, want uh, ze is zo cool. Vraag een Vraag beste regen aan ja, nee, de zon: nee, nee, nee, nee. hoe of je dat doet? Zachtjes stikt de regen op mijn zolder aan. Ritme van de eenzaamheid. Die regen zegt we waren zo gelukkig samen, maar nu is dat verleden tijd. Oh, luister naar die regen bij. Pera pera pera Oh, luister luister luister naar die regen bij. Pera pera pera Oh, luister. Daar. Nou, met mijn excuses aan Rob. Dat ik hem zo wreed onderbrak. Uh. <laughs> nee, maar hij krijgt een musical, hè? Ze zijn nu aan het casten en er wordt ja. dus niet bekendgemaakt wie de hoofdrol gaat spelen. Ja, het ja. Ja, die is al verkoten, hè? Nee, verkoten. Nee, Die de Ja, die is al gekast. Ja, ja, die gaat het vast wel geweldig doen, denk ik. Ik denk het ook. Ja, en ik moet ook eerlijk zeggen, ik had het nooit gezien. Maar toen ik zag, toen ik zijn foto zag dat hij gecast was, toen dacht ik verrek. Hij lijkt ook een klein ja. beetje ja. op ja. hem. Ja, ja. een he, bepaalde, bepaalde ja. in dat Absoluut. gezicht. Ja, um. Dus ik denk ook wel dat dat een goede vertolker wordt. Ja. Uh, en hij kan natuurlijk prachtig zingen. Hij kan goed hè? zingen. Nou, zeker. Ja, zeker. Ja. Ja, goede acteur ook. Ja, dus, leuk. Uh, hey, hey, weet je wat ik zat te bedenken? Want we hebben wat tijd over. En straks wordt het wat drukker in het programma. In de komende uh -huh. twee uur. Uh -huh. Zal ik nou alvast mijn liedje draaien? Want dan ja. kwamen we de vorige keer niet naartoe. En ik wil het draaien. Ja, ja. En, en je ja. verhaal ja. erbij. Nee, want Ja, nou, ja. ja, ja, ja. ja, ja. een heel lang verhaal. Ik, ik draai hem eigenlijk een beetje met in het achterhoofd de wens van, uh, van Hanny, Omdat Hanny vindt dat uh, liedjes in andere talen zo, zo romantisch klinken ineens. Ja. Ja. ja, omdat je dan de tekst niet kent. En dan, dan ga je van alles zelf uh, fantaseren. Wat, wat, waar, waar wordt nou over ja. gezongen? Nou, dit is wel een super uh, romantisch, verdrietig romantisch uh, liedje. Het is een Grieks liedje... Um, en het gaat over uh, een, een relatie die verbroken is. En die man die wordt gek bij de gedachte wie, wie, met wie die vrouw na hem zou zijn. Daar zit hij maar aan te denken. Oh. Nou, waarom heb ik dit liedje ook gekozen? Uh, uh, uh, in de vroegere jaren uh, kwam ik veel in de Griekse nachtclubs. En toen was dit een hit. En toen hadden we dat cd'tje gekocht. En mijn kleine Marloes, die kreeg op een gegeven moment van Sinterklaas. My First Sony. Met zo'n zo apparaat waar je ja, ja, een setje ja. in kon doen of een cd'tje. Ja, en dan een microfoontje man. eraan. Ja. microfoontje eraan. En die is me daar met dit nummer uit het dak gegaan, jongen. <laughs> en daar ging ze helemaal een optreden ervan maken. Met hele dramatische bewegingen erbij. Nou, het was te schattig, te schattig. Dus dat nummer is voor mij extra um, indrukwekkend geworden. Ja, dat, uh, ja dat, dat heeft een hele grote rol gekregen in ons leven. Plus in die nachtclub ging ik natuurlijk ook uit volle borst mee. Geen idee wat ik aan het zingen was, hoor. Ik <laughs> denk ook dat al die Grieken gedacht hebben... wat zegt ze in godsnaam, want je gaat zo netjes mee. Ja. Maar uh, nee, ik, ik dronk niet in de nachtclub. Oh. Nee, ik nam jus uh, de Ja. Um, maar goed, we, we, ik ga hem nu opzetten. Het nummer heet Pios Nasingriti Masisu. Zo, kijk. Dat, dat betekent dus... Wie, wie zal er straks met jou samen zijn? Ja. En het uh, wordt uh, gezongen door Yanni Parios. Dat is een hele grote artiest geweest eigenlijk. Want inmiddels... Dit nummer is ook opgenomen. Het is een live registratie. Het is een beetje ouder. Toen hij jong was, zong hij nog een stuk mooier. Maar ik vond eigenlijk... De live band... Zo mooi spelen op dit nummer. Dus ik heb niet gekozen voor de studio-opnames. Uh, uh, hier komt-ie. Pios Nasingriti Masisu. Gianni Paris Parios. Κι ως να συγκριθεί μαζί σου κι απ' το νύμου να σε σβήσει, κι Ja, ja, ja, ja. Dat ja, dat, jij uh, weet dat wel hoe je ons emotioneel kan krijgen, hè? Ja, vonden zo. jullie het mooi? Vonden jullie het mooi? Ja, heel mooi. Ja, ik probeer het ja. te zeggen, Tolly. Ik vond het zo knap. Van, ja, pios na singriti masisu. Ja, pios, zeg je. Pios. pios. Pios na singriti Masisu. Respect. Ja, dank oh. je. Nou ja, inmiddels, na zoveel jaar, spreek ik wel een beetje griep. <laughs> <laughs> maar in het begin, toen dit nummer, dat ik daar kwam, uh, toen dat in het begin was, had ik geen idee... Wat het was, wat. Uh, maar ja, inmiddels heb ik dat allemaal wel een beetje geleerd. Dus, nou, mooi ja. Ja, Hartstikke mooi verhaal. Tracht. Ja, mooi hè. Ja, ja. Ik vind ja, het een ja. leuk thema, jongens. Onze verhalen. Ja. ondersteunend. Ja, vind ja, yes. ja. ik ook. Uh, het, het nummer van Beb houden we nog heel even ja. goed. Dat doen we in het volgende uur. Ja. Maar iedereen houdt maar... van de Teletubbies. Dus wat dat betreft vind ik die keuze hartstikke goed, hoor. <laughs> Oh, oh, oh. Oh, oh. Maar goed, we gaan even luisteren, want... ZFM Regio Nieuws. nieuws. nieuws. Uh, beste luisteraars, haast u. De inschrijving voor de vierde editie van de Zandvoorts Lightwalk is heden geopend. Oh, wat leuk. Ja, en dan moet je er snel bij zijn. Dat lees ik dus nu echt al voor. Want de Lightwalk is zaterdag 15 februari. Ja. Dan is het startsignaal. De derde editie uh, dient naar verwachting verwacht, 7000 deelnemers. Man! Dus schiet op. Zerg populair, hè? Ja, u ja. kunt kiezen tussen de afstanden 18 kilometer, 14 kilometer, 10 kilometer. En de family walk, die is 6 kilometer. Nou ja, uit andere jaren herinneren we ons nog dat de mensen zichzelf ook heel leuk uitlichten. Sommigen zijn helemaal onder zo'n kerststruikennet van lichtjes. En het is een een enorm feest. Uh, dus schrijf u snel in... Um, nogmaals, er zijn dus vier routes waarop u in kunt schrijven. En de opbrengst van deze, family, van deze walk gaat dit keer naar het Diabetesfonds. Er zijn elk jaar duizend mensen die de, type, die de diagnose uh, Diabetes type 2 krijgen. En daarom zet de Diabetesfonds zich daar heel erg voor in. Om het vooral te voorkomen, levens te verbeteren. En dus de opbrengst van deze Lightwalk gaat dit jaar naar het Diabetesfonds. Dus als u fit en bent uit de grond loopt, doet u iets goeds. Schrijf u in, let op, elkaar.nl. Hij is geopend en het, de inschrijving duurt... tot het aantal gewenste deelnemers is bereikt. Want het wordt heel erg druk. Er is altijd een hele leuke route. Die krijgt u nog te horen. Um, de wandelaars genieten van allerlei lichtkunstwerken onderweg. Strandcentrum, uh, het iconische circuit van Zandvoort doet ook mee. En, nou. en ik zie ook, uh, sorry dat ik onderbreek, ja. maar ik, ik, ik zie ook dat er steeds meer uh, uh, privé mensen thuis hun tuintjes aan het busieren zijn als ze ja. we weten of ja. dat ze op de route zijn. Dus het wordt echt een hele het is leuke avond. Traditie traditie ja, ja, ja. Het is een ontzettend leuke avond. Overal kom je lichtjes tegen. Horica doet ook mee. Die gaat er vaak hun terras leuk versieren om de mensen te helpen ja, onderweg. Nou, enig. Dus uh, schrijf u zo snel mogelijk in. Het is weliswaar wel pas 15 februari. Maar de inschrijving is al geopend en enorm populair. En waar kunnen mensen inschrijven? Uh, ja, dat wordt dan www.zandvoortlightwalk. L-I-G-H-T-W-A-L-K. .nl Dus dat is eigenlijk de site. Ja, en uh, heel misschien uh, komt Herman Vinkers ook meelopen, want die heeft een leuke meeloper uh, geschreven. <laughs> Hier komt hij, Co-Witte Flow. <laughs> Goedenavond, hartelijk welkom bij dit. De... Ja, erg hè, en dan krijgen we ineens. Oh ja, wel, het is hem wel. Nou, we gaan. <tied> Het was COVID vloer In ons engste al m'n Buurvrouw Klompja, haar geen man Was, zei was zo schel als water. Jos, zo lille kast me kan En toch zwanger al gedaan Heel de rit, de prutte van Hoe of toch kom me, buurvrouw Klompja Kreeg je ja, kind, nog kind, nog kind, Maar ja, de melkboer was je blind. Het was COVID witte vloer In ons engste, in ons engste Het was COVID vloer Angsten, en ik ben nog op het veld, door, was geen die mooie gini en de leuke mol op straat. In Nederland kan ze met de noord en ervaar de grond toch anders. was de viezen en de delft, maar probeer proberen ze zelf een keer. En doe hun niet voor niet meer, want het was goed witte de vloer. In ons engste, in ons engsten, het was goed witte de vloer. In ons engsten, al van de A en de Lole, ik het water, wat een vater, nog beneden. En lep zo, dat amil, in nee, nou me lo. En het water van de A, stu, een maalt het anders. En ja, ik kunt wat water, drinken meer, dat is jammer van dus. Dus dat doen ze rap wat aan. Oh ja, wat dan wat dan wat dan Water geet nog wat dan meer witte vlo, hennig aan. Want geeft nog uit, witte vlo, in ons engste, in ons engste, geeft nog uit, witte vlo, in ons engste, allemaal Herakles heeft weer won, ja dat doet ze, ja dat doet ze, en Herakles heeft weer won, nog voor de wedstrijd is begun, en verspilt ze tussen keer, maakt niks goed, ja maakt niks goed, en verspilt ze tussen keer, toonbal vindt ze wat weer, want het is go, het is goed. in ons engste, in ons engste. het is go, het is goed. De het is vol witte vloei uw rechter heuls het is bo, vlo, vengst, het is witte vloei Ja, ja, ja, ja. Herman Finkers. Ik vind het wel een lekker melodietje. Nou ja, daar heb lopen. je, daar heb je een hangen in. met haar uh, cultuurweetjes. Hè? Ja. Maar Herman Finkers heeft van de week een prijs gekregen. Ben die Zo, meegekregen? voor de klassieke muziek. Nee. Ja, publieksprijs voor nee, Edison, Edison Klassiek. Want hij heeft een mis gecomponeerd. De ja. Misa Sancti George. Prachtig. Van Capella Amsterdam. Dat is toch geweldig hoe veelzijdig die man is. Ja, wat is talent Terwijl, ja. hij, kan, hij kan alleen maar een beetje piano spelen. Ja. En om dan toch zo'n compositie te schrijven... Snap, waarbij he? nou, een heel orkest... en, en ja. een enorm koor betrokken is. En ja, het ja. is prachtig. Je, je, vanaf moment 1 zit je met Kippenveld. Ja, gewoon. ik heb een stuk ervan gezien. Ik ja, was ik ook, ook onder de indruk. Ja. Ontzettend. Ik, dacht, ik, ik Ontzettend. Ze kon bijna ze niet geloven dat het hij dat gemaakt had. Want, ik ja. ook niet, had ik nooit verwacht nee, van die man. Nooit verwacht, maar... We zijn enorm trots op je, Herman. Je zit vast niet te luisteren naar de nee, lokale radio. Maar je weet het niet. Nee. Nee. Toch maar even gezegd. We zijn heel erg trots op jou. Dat waren we al. Maar dit was wel een enorme verrassing. Ja. Echt, ja. Geweldig, echt geweldig. En gefeliciteerd. Ja, natuurlijk. Ons. Ook dat. Ook dat. <laughs> ja. Uh, we gaan... Uh, Even kijken, heb, heb jij nog een nieuwtje? Jawel, jawel. Ja, want als we, even luisteren. als we het over trots hebben... Ja. van de week zijn de Michelinsterren uitgedeeld. we ja. uh, hebben natuurlijk vooral gekeken naar de Michelinsterren... die de gingen buurt. over ja. eten en drinken. Okay, okay. Maar ja. er is, en we kunnen trots zijn... er is een Michelinster uitgereikt oh. aan het circuit Zandvoort. Het circuit? het circuit Zandvoort heeft in de categorie Trevor and Culture... dat, is, dat wil zeggen reizen en cultuur... Alles is tegenwoordig in het Engels. Ja. Maar goed, die hebben een Michelinster ontvangen. Door deze Michelin Reisgids-begroonde ster is er een erkenning voor de bijzondere beleving die het circuit biedt aan bezoekers van over de hele wereld. Nou, vandaar natuurlijk Trevor en Culture. De strenge criteria waar de Michelin Reisgids naar heeft gekeken, er zijn onder andere de kwaliteit van de ontvangst van het publiek, de kwaliteit van het bezoek zelf. En het circuitsantwoord scoorde hier heel hoog mee. Want volgens Michelin zijn deze beoordelingen doorslaggevend voor een Indrukwekkende en onvergetelijke ervaring. Dus als je dat circuit bezoekt. Daarnaast wordt aan de bezoekers een unieke toegankelijkheid... tot het hart van de actie geboden. En dat is inderdaad zo... Um, nou ja, de, de, de, uh, Jeroen van Iersel van het circuit Zandvoort is natuurlijk hartstikke trots. Hij, hij onderstreept de toewijding van het circuit aan het bieden van een gastvrije en onvergetelijke ervaring. Vooral onze bezoekers. De hoofdtribune is bijna altijd vrij toegankelijk. Je kunt de race dus van best dichtbij zien. Het pitgebouw is te bezoeken. Er is mooi uitzicht. Nou ja, je kunt een wandeling maken over het pad rondom het circuit zodat je bijna de auto's aan kunt raken. En een dag op het circuit vol adrenaline wordt pas compleet. Met een interactieve ervaring. door zelf te simracen bij Race Square. Dat is een afsluiting, is dan volledig. maar met behoud van de nostalgische charme. Kun je daarna de vernieuwde Mickey's bar. Dus ja, ons circuit waar natuurlijk al wereldwijd aandacht is naar aanleiding van de Grand Prix. Die ieder jaar perfect wordt georganiseerd. Heeft nu werkelijk een Michelinster gekregen. Prachtige, prachtige beloning voor een heel goed bedrijfsvoering. Nou, helemaal eens. Ook gefeliciteerd. Ook gefeliciteerd, ja, hè, inderdaad. Het circuit, ik vind het uh, een hele eer. Echt heel mooi dat, dat dit gebeurd is. Want ze verdienen het ook, hè? Nou, hè. Ja. Het is alleen ja, ja. Uh, als ze nou maar niet uh, naast hun schoenen gaan lopen erdoor. <lacht> een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Voelichem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto... Er gingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam in zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen, ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit.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 Het is moeilijk bescheiden te blijven Voor een kerel met zoveel talent Ja, ja De allermooiste meiden Die mij eenmaal hebben gezien Die vallen meteen aan mijn voeten Aan iedere teen minstens tien ik lig zelfs goed bij de mannen, maar dat geeft me ook al geen kik. Want er is er niet één op de wereld die zo goed en volmaakt is als ik teen. Wanneer je zo goed bent als ik, zo stoer, zo stoer, zo charmant en zo aardig, doe even mee. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk, als ik kijk in de spiegel, wat zie je dan? Daar staat een geldige vent. Het is moeilijk bescheiden te blijven voor een kerel met zoveel talent. Ja, ja. Zo zit dat. Ik wil ook geen filmcarrière Zoals houden, de gooien, krabé En dat is voor een dan weer mazzel Zo hou ik ze uit de ww Als ik mijn talent zou benutten Dan was ik de top of de bill. Dan krijg je kapsones En dat is nou net wat ik niet wil Het is... Kom op, versie in die zangers? Kom op! Het is moeilijk bescheiden te blijven Wanneer je zo goed bent als ik Zo stoer uh, Zo stoer, zo charmant en zo aardig Dat zie je, uh, dat zie je in één een ogenblik Ik denk... Ik als ik kijk in de spiegel oh, Wat staat er? Daar staat een geweldige gevent Het is moeilijk bescheiden te blijven Voor een kerel met zoveel talent Ieder voor zich Ja, Peter Blanker met het uh, is moeilijk bescheiden te blijven. Ik weet nog wel dat dat nummer uitkwam. Nou, er was niemand die het niet zong. <laughs> nee, nee, <ja. laughs> Wat was dat, een prachtnummer en een prachtkerel ook ja. nog eens een keer. Uh, hey, Lieverts, we gaan uh, naar het einde van het eerste uur. Is er nog iets wat jullie even gauw kwijt willen? Wat gaan we ook alweer in het tweede uur doen? Is misschien wel handig om even te vertellen. Ja, ja, ja. ja ik ga ja, mijn, vertel, column vertel, vertel. Ja. Ja, mijn column doen. Mijn column gaat dit keer over een avontuur in de supermarkt. In de supermarkt. Oké. Okay. Uh -huh. Dus ik laat uh -huh. het eventjes nog een beetje zweven. Ja. Uh -huh. En uh, er komt regio nieuws. Ja. Oh nee, dat komt in de derde uur. Nee, we ja, gaan straks de leuk praten met Sandra van Nieuwland. Die komt iets vertellen over haar. Uh, optreden in het patronaat 20 oktober. Dat is volgens mij volgende week zondag. Sandra ja. Goos Blondie. Dan oh, duik ze okay. in de... Uh, hoe noem je dat? In de sfeer van... Debbie Harry. Kennen jullie de ja, ja, ja, ja. Tuurlijk. He. Ja. ja. Hele knappe meid was dat Blondie. Nou, dat komt in de tweede uur. Mooi. Mooi, mooi, mooi, mooi. Oké, okay, dan uh, gaan we uh, eruit... Met een, een liedje. En ik zou zeggen, schakel niet weg. Want we gaan straks na het, uh, het journaal en de reclameboodschappen. Gewoon weer verder met dit programma. Dus uh, stay close. En uh, pak even nu een kopje koffie of iets weet ik het ja, Of uh, ja, even het toiletbezoek. toiletbezoek En dan komen jullie gauw weer terug bij ons. Uh, we sluiten af met het nummer Lay Me Down van Steven Rodriguez. Ah, yeah. ah. It's down, you call me playing game Why won't you let me be The same doubts, the same scene, no escape We're running in circles, I'm sick of your lies But damn it, I'll see you tonight Lay me down, crawling right back to you Curse my name Won't you lay me down I left you black and blue So I don't now feel shame. Well I thought it might be different I leave it all behind But you've been so considerate I let you back inside So lay me down Crawling right back to you After, after, after You ain't the same Break vows, say you're sorry, ain't okay Why don't you up and leave? Then we play house, but the walls speak what remains I know what I'm missing, I can't even hide Why won't I put up a fire? Lay me down, crawling right back to you